...maar af als we het gaan uitwerken. Dat is eigenlijk de laatste informatie die de Tweede Kamer heeft. Dus de Tweede Kamer voelt zich ook op het verkeerde been gezet de afgelopen dagen. En ja, dan zegt de Tweede Kamer toch ook van... ...daar willen wij toch ook wel uh, wat horen van hoe die verwarring heeft kunnen ontstaan. En uh, ook wel een soort van excuses. En de woorden kan hij natuurlijk zelf kiezen. Stel dat hij het niet zegt in de regeringsverklaring... ...dan wordt hij er in het debat later vandaag absoluut over uh, bevraagd. Reken maar, dat is natuurlijk later vandaag. Eerst die regeringsverklaring, we kijken met een half oog naar de camerabeelden van de Tweede Kamer. Schets voor ons de situatie, maar geef. Ja, de premier uh, is binnen. Uh, hij schudt nu wat handen. Dat is echt het handelskenmerk van Rutte. Hij schudt altijd handen met iedereen die die in de Kamer tegenkomt. Hij heeft nu de hand geschud van Sibrand van Haarsma Buma... de fractieleider van de partij van, uh, van de CDA. En het is niet alleen Rutte die we zien, maar zijn hele kabinet. Want bij de regeringsverklaring vandaag en morgen... als het debat erover voortgaat, zit het hele kabinet daar. Dus alle ministers en alle staatssecretarissen... nu schudt hij de hand. Want, uh, van Diederk Samsom Die zit dus niet daar in vak K, hè, Want hij blijft in de Tweede Kamer als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Uh, maar Samsom loopt wel tussen al de ministers die hij tegenwoordig zijn ministers noemt. Terwijl het toch dienaren van de kroon zijn. En uh, we kunnen dus nu uh, behalve premier Rutte zijn hele kabinet zien. Dat wordt eigenlijk gepresenteerd vandaag en morgen zou je kunnen zeggen. Maar het is alleen Rutte die we gaan horen. Want de ministers die mogen allemaal niet zeggen. Rutte verdedigt zijn beleid vandaag en morgen. Want ze zijn eigenlijk voor het eerst dat hij nu aan de Tweede Kamer vertelt um, wat het kabinet van plan is. En de Kamer kan hem daar dan op bevragen. En dit is dus de regeringsverklaring met alle afspraken... die gisteren dan definitief rond zijn gekomen? Ja, en uh, met alle afspraken die we sinds vorige week maandag eigenlijk al weten. Um, toen is het regeerakkoord er naar buiten gekomen. En normaal heb je vaak in diezelfde week nog het debat. Maar goed, toen is de onrust ontstaan, het regeerakkoord is aangepast. We zijn nu dus uh, ja, zo'n dag of tien verder. En um, ja, nu is dan eigenlijk echt pas de start... van ...van uh, het nieuwe kabinet, want er is al veel over gezegd... He, ...dat het een valse start zou zijn. En dat merk je dan ook aan de wat verlaten, uh, het verlaten debat over de regeringsverklaring. Maar de voorzitter heeft nu het woord genomen, de voorzitter van de Tweede Kamer van Miltenburg. Zij zegt nu dat de fotografen weg moeten. En dan komt er wat rust in de Tweede Kamer en dan kan premier Rutte uh, gaan staan en dan kan hij uh, beginnen met zijn, uh, zijn verhaal. Maar eerst moeten alle ministers nog gaan zitten natuurlijk, want het zijn er toch dertien uh, ministers met Rutte staan. erbij en dan nog een uh, zevental staatssecretarissen. Dus het is uh, druk bezet. Het wordt een debat natuurlijk uh, van twee dagen, uh, vandaag en morgen, Margreet. Maar die twintig minuten die hij ongeveer nodig heeft, daarbij zal hij niet worden onderbroken, de premier. Nee, het is nu geen debat. Het is echt het voorlezen van de regeringsverklaring. Hij vertelt het nieuwe beleid aan de Kamer en dus ook eigenlijk aan ons uh, allemaal. En uh, dat uh, doet hij dus zonder enkele interruptie, want daarna begint pas het echte debat. Ik deel aan de Kamer mee. Dat de commune wat een formaliteit he, van, uh, van de voorzitter. En daarmee wordt nu de minister van Buitenlandse Zaken afgemeld. Die is dus niet aanwezig. Officieel zou iedereen aanwezig moeten zijn tenzij de agenda dat niet toelaat. Nou ja, bij minister van Buitenlandse Zaken heb je dat. En ik begrijp nu ook dat de minister van Financiën er niet is, die is in Brussel. En dat zijn de mededelingen die altijd uh, gedaan worden. En nu begint toch echt het, uh, de verklaring en er wordt nog even bijgezegd dat er niet geïnterrupeerd mag worden. ...niet geïnterrumpeerd kan worden. Het woord is aan de minister-president. Mevrouw de voorzitter. Het kabinet van VVD en Partij van de Arbeid... ...dat ik vandaag in uw Kamer mag presenteren... ...is de logische uitkomst van de verkiezingsuitslag van 12 september. Wanneer twee partijen zo afgetekend als grootste uit de stembus komen... ...schept dat de bijzondere verantwoordelijkheid om verschillen te overbruggen. Om de handen in ineen te slaan en er samen uit te komen. Aan die duidelijke opdracht van de kiezer hebben beide partijen willen voldoen. En als formateur en minister-president van deze nieuwe coalitie... stemt het mij tevreden dat we daarin ook zijn geslaagd. Voordat ik inga op het karakter en de plannen van het nieuwe kabinet... passen mij allereerst een aantal woorden van dank... Om te beginnen aan de verkenner en informateur Henk Kamp. En zijn collega-informateur Wouter Bos. Zij hebben de onderhandelingen met veel energie, wijsheid en daadkracht geleid. En er, samen met hun voortreffelijke staf, alles aan gedaan om dit resultaat ook mogelijk te maken. Ik noem ook de ministers en staatssecretarissen uit het vorige kabinet. Zij die niet terugkeren als bewindspersonen. Ik weet van dichtbij met hoeveel passie en betrokkenheid vicepremier Verhagen en de andere oud-collega's de publieke zaak in de achter ons liggende kabinetsperiode hebben gediend. Daarvoor verdienen zij onze grote dank. Het laatste woord van dank, mevrouw de voorzitter, is voor u en uw voorganger. Niet alleen voor de genoten gastvrijheid in dit huis en voor de ondersteuning van onderhandelaars, verkenner, informateurs en formateur. Maar zeker ook voor uw bijdrage aan het soepele procedurele verloop van deze formatie nieuwe stel dat vooraf door niemand precies was te voorspellen. De formatie is op maandag 5 november afgerond conform de daarvoor geldende bepalingen uit de grondwet. Op basis van het verslag van de formateur en mijn voorstel dien overeenkomstig te besluiten heeft de koningin de verschillende koninklijke besluiten getekend en de leden van het kabinet beëdigd. Tijdens het formatieproces heeft de koningin de informateurs Kamp en Bos... één keer ontvangen en is ze door mij als formateur ingelicht... over de werkwijze bij de formatie. Mevrouw de voorzitter, Nederland verdient een duidelijke koers. Geen dochtbaas, maar doorbraken die Nederland over deze crisis heen... sterker maken voor de toekomst. Dat is bij alle partij- en politiek inhoudelijke verschillen... tussen de VVD en de Partij van de Arbeid een belangrijk uitgangspunt geweest in de formatiebesprekingen. We accepteren de programmatische verschillen tussen onze partijen... wat ruimte schept om een aantal lastige knopen door te hakken voor de toekomst van ons land. Want grote beslissingen zijn nodig en pijnlijke maatregelen zijn onvermijdelijk. Van dat besef is de Nederlandse samenleving diep doordrongen. Mensen begrijpen misschien wel beter dan ooit dat de crisis niet vanzelf overgaat en dat we de rekening samen moeten dragen. En die rekening is sinds het uitbreken van de crisis hoog opgelopen. Dit kabinet presenteert u vandaag een pakket van 16 miljard euro... aan bezuinigingen en lastenbezwaringen. Maar de totale som vanaf 2010 loopt op naar 46 miljard euro in 2017. Mevrouw de voorzitter, in dat breed gedragen maatschappelijk besef... dat moeilijke maatregelen onvermijdelijk zijn ligt feitelijk ook de basis waarop dit regeerakkoord... de komende jaren kan worden uitgevoerd. Maar dat begrip en die bereidheid van mensen om een bijdrage te leveren... zijn niet vanzelfsprekend. Dat heeft de politieke actualiteit van de afgelopen twee weken duidelijk laten zien. Er is veel te doen geweest en veel maatschappelijke onrust ontstaan... over de kookkrachteffecten van één specifieke maatregel uit het akkoord. Mensen vragen zich terecht af... Wat betekenen alle plannen precies voor de toekomst van mij en mijn gezin? Er zijn veel vragen en er leven ook veel zorgen. Aan elke keukentafel zijn de rekensommen gemaakt. En juist, en juist als de politiek veel van mensen vraagt... is rust en vertrouwen belangrijk voor een zo breed mogelijk draagvlak. Met de gisteren gepresenteerde fiscale oplossing... blijven er negatieve koopkrachteffecten voor grote groepen mensen. Dat kan niet anders met 46 miljard aan ombuigingen. Maar het is wel een oplossing die rekening houdt met alle inkomensgroepen... en die ook bijdraagt aan een evenwichtiger beeld over de hele linie. Bovendien maakt het nu gekozen fiscale instrument het makkelijker... om per begrotingsjaar bij te sturen... als er ongewenste koopkrachteffecten optreden. We de voorzitter, dit akkoord van knopen doorhakken... en doorbraken realiseren past bij de nationale en internationale context waarin dit kabinet zijn werk begint. Wereldwijd en zeker in Europa verkeert de economie in zwaar weer. Nederland met zijn open en internationale economie wordt daardoor hard geraakt. Voor de welvaart van ons land zijn een goed werkende Europese interne markt... en een stabiele euro buitengewoon belangrijk. Daar zal het kabinet zich dus sterk voor blijven maken in het besef dat er geen eenvoudige en pijnloze oplossingen bestaan... voor de huidige schuldencrisis. We zijn bereid om de helpende hand uit te steken naar andere landen... om de Europese Unie en de euro te versterken. Maar niet tot elke prijs. Steun moet hand in hand gaan met bewezen inspanningen van landen... om hun financiële problemen op te lossen en hun economieën ook te versterken. En ook in eigen land moeten we de realiteit onder ogen zien... De economische groeicijfers zullen voor een langere periode lager zijn... dan we lang en in het verleden gewend waren. Anders dan vroeger kunnen we deze keer niet uit de crisis groeien. Iedereen zonder uitzondering gaat de pijn voelen. Daar is het kabinet zich zeer van bewust. Maar weglopen voor de realiteit komt ons allemaal op termijn nog duurder te staan. Mevrouw de voorzitter, dit als achtergrond bij het karakter van het regeerakkoord...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 ...en het algemeen kiesrecht regelde. Ik denk aan de brede basiskabinetten van na de Tweede Wereldoorlog... ...die onder minister-president Drees met strakke hand leiding gaven aan de wederopbouw van ons land. Ik denk aan het akkoord van Wassenaar 1982 en de hervormingskabinetten onder premier Lubbers. Maar ik denk ook, voorzitter, aan het voorjaar van 2012... ...toen een aantal partijen in dit huis over hun eigen schaduw heen sprong... ...om afspraken te maken over de begroting voor 2013... In die traditie staat het kabinet tot nu aantreedt. Een traditie van goed overleg en open dialoog. Tussen Kamer en kabinet. Tussen Den Haag en sociale partners. Tussen de mede-overheden en de andere maatschappelijke organisaties. En ja, ook een traditie van besluitvaardigheid en niet weglopen voor de problemen. Vanuit die visie en vanuit... Die traditie, mevrouw de voorzitter, hebben VVD en Partij van de Arbeid gewerkt... aan een pakket van echte keuzes. Een akkoord dat geen barrières opwerpt, maar dat bruggen slaat. Tussen nu en straks. Tussen mensen onderling. En tussen generaties. Een akkoord ook zonder taboes. Met grote hervormingen en met een lastige, maar realistische boodschap... in de richting van de samenleving. En die boodschap rust op drie met elkaar samenhangende pijlers. Ten eerste een solide begroting. Dat wil zeggen een begroting die recht doet aan de problemen waar we voor staan. Op dit moment geeft de overheid elk jaar 17 miljard euro meer uit dan het binnenkomt. En betalen we jaarlijks 10 miljard euro aan rente. Geld dat we dus niet kunnen uitgeven aan nuttige zaken als onderwijs, aan wegen, aan zorg... Dit kabinet kiest ervoor geen rekeningen door te schuiven naar later. Alleen als we nu de schatkist op orde brengen... blijven de rentelasten beheersbaar en houden we op termijn onze voorzieningen op peil. Daarom besparen we nog eens 16 miljard euro... en krijgen we aan het eind van deze periode zicht op onderliggend begrotingsevenwicht. Ten tweede, een evenwichtige verdeling van lusten en lasten... Nederland is en blijft een fatsoenlijk land. We kiezen voor een aanpak die past in de beste Nederlandse traditie... van soberheid en solidariteit. Mensen die het moeilijk hebben, laten we niet in de steek. En van mensen die het goed hebben, vragen we juist wat extra's. Het totale pakket leidt ertoe dat de inkomensverschillen... tussen mensen met een lager en hoger inkomen kleiner worden. En zo verdelen we de pijn evenwichtig. Tussen arm en rijk, ziek en gezond... Jong en oud, burgers en bedrijfsleven. En dan voorzitter de derde pijler. Een duurzame en vernieuwende economie. Met extra investeringen in toponderzoek en in de kwaliteit van het onderwijs... om onze economie te versterken. Met zo min mogelijk belemmeringen voor ondernemers. Met oog voor de internationale positie van ons bedrijfsleven. En met meer focus op toekomstgerichte groene groei in sectoren... waar kansen liggen voor Nederland... Zoals energie, water, landbouw en logistiek. Mevrouw de voorzitter, in deze drie pijlers... maar vooral ook in de samenhang tussen deze pijlers... ligt de kern van de visie van dit kabinet. Ze versterken elkaar. Een beheersbare staatsschuld met zo laag mogelijke belastingen... is goed voor de economie en houdt ons sociale stelsel betaalbaar. Versterking van het groeivermogen... maakt een evenwichtige lastenverdeling gemakkelijker... en helpt om de staatsschuld onder controle te krijgen... En bijdragen naar vermogen, zodat niemand door het ijs zakt... is de beste garantie voor een toekomst... waarin zoveel mogelijk mensen de kans krijgen... dit mooie land zo sterk mogelijk te maken. Mevrouw de voorzitter, er is na de presentatie van het onderhandelingsakkoord... al veel gesproken over een aantal specifieke maatregelen... die deel uitmaken van dit regeerakkoord. Onder andere in het debat in dit huis dat is gevoerd met de informateurs... Die discussie zal de komende jaren ongetwijfeld doorgaan. En het kabinet gaat die discussie met open vizier voeren. Vandaag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om het akkoord op hoofdlijnen kort te duiden... tegen de achtergrond van de hoofddoelstelling van het kabinet. En voor zorgen dat Nederland solide en sociaal uit de crisis komt... en ons land sterker maken voor de toekomst. Een eerste belangrijk thema is het brede veld van werk en inkomen. Een onderwerp dat raakt aan de basis van ieders leven. Een baan en bestaanszekerheid zijn immers randvoorwaarden om jezelf te kunnen ontplooien en actief mee te kunnen doen in de samenleving. Het kabinet wil samen met sociale partners... de grote onderwerpen op dit terrein aanpakken. Uiteraard binnen de financiële mogelijkheden. Er ligt een bezuinigingstaak. Daar kunnen we simpelweg niet omheen. Ons sociale stelsel is, samen met de zorg het terrein waarop de betaalbaarheid voor voorzieningen... voor toekomstige generaties zonder ingrijpende maatregelen... het meest problematisch wordt. Maar het kabinet ziet daarnaast ook kansen... om samen met werkgevers en werknemers te werken... aan een sociale agenda en de arbeidsmarkt voor de toekomst. De kern van onze plannen is... dat we mensen een extra inspanning vragen waar het kan. En tegelijkertijd bouwen we extra bescherming in... waar dat nodig is. Dus ja, Nederlanders gaan eerder... Lange doorwerken. Maar we houden wel rekening met mensen die zich daar niet op hebben kunnen voorbereiden. Bovendien komt er een doorwerkbonus voor mensen met een laag inkomen. Eerlijk is ook dat we de stapeling van uitkeringen achter één en dezelfde voordeur tegengaan en van iedereen in de bijstand verwachten dat hij of zij een tegenprestatie levert voor de uitkering en alles op alles zet om weer aan het werk te komen. Op de arbeidsmarkt is de komende jaren alles gericht op een zo kort mogelijke route van werk naar werk. En op versterking van de positie van ouderen en van flexwerkers. Door de lagere ambtelijke loonschalen open te stellen, kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt weer een loondienst kunnen werken. Bijvoorbeeld in de schoonmaak en catering. Daarmee bieden we deze groep meer zekerheid. Versobering van de hoogte en duur van de WW en de ontslagvergoeding is onvermijdelijk. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook om mensen extra te activeren. Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een participatiewet... met een quotumregeling die grote bedrijven verplicht arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Zo krijgen meer mensen een kans op een reguliere baan... en besparen we op het aantal waarjonguitkeringen en de sociale werkvoorzieningen. De gemeenten gaan op dit terrein een grote rol spelen. Mevrouw de voorzitter, onvermijdelijk, ik zei het al zijn ook grote en pijnlijke ingrepen in de zorg. Het regeerakkoord bevat op dit terrein tal van maatregelen... die steeds twee dingen beogen. Verhoging van de kwaliteit en kostenbesparing. Gelukkig gaat dat vaak samen. Bijvoorbeeld door dure en moeilijke behandelingen... in minder ziekenhuizen aan te bieden... of door minder complexe zorg juist dichter bij de mensen te organiseren. Bij dat laatste past ook de keuze voor een extra investering in de wijkverpleging... Dat is goed nieuws voor patiënten en het ontlast de doktersposten en ziekenhuizen. Overbehandeling, overcapaciteit en verspilling gaan we te lijf. Zo gaat een bezoek aan de eerste hulp meer geld kosten. Op deze manier werken we aan kostenbewustzijn, kostenbeheersing... maar ook aan een solidair stelsel voor de toekomst. Ingrijpend zijn ook de maatregelen op het terrein van de langdurige en welzijnszorg... en dan vooral in de AWBZ... De kosten daarvan stijgen al jaren fors. En dit kabinet wil die trend ombuigen. Juist om voor de toekomst zekerheid te kunnen bieden aan mensen... die op deze vorm van zorg zijn aangewezen. Dat betekent dat we van mensen die dat kunnen dragen... vragen dat zij een aantal voorzieningen zelf betalen. En zeker, sommige regelingen worden afgeschaft of versoberd. Maar dat leidt niet noodzakelijkerwijs tot kwaliteitsverlies. Het is onze overtuiging dat dit type zorg vaak heel praktisch en doelgericht niet dicht genoeg bij mensen georganiseerd kan worden. Voor de mensen zelf, maar ook uit efficiëntieoverwegingen. De weg die we dus opgaan is dat we samen met de gemeente ervoor zorgen dat zij alle ruimte krijgen om op dit punt maatwerk te kunnen leveren. Mevrouw de voorzitter, op de woningmarkt kiest het kabinet voor rust en duidelijkheid om doorstroming, maar ook beweging mogelijk te maken. Zowel de huur als de koopmarkt zit momenteel stevig op slot. En tussen beide segmenten staat als het ware een muur... die stap voor stap geslecht moet worden. Vandaar dat mensen die met een relatief hoog inkomen... in een goedkope sociale huurwoning wonen, meer huur gaan betalen. En vandaar dat we duidelijkheid scheppen over de hypotheekrenteaftrek. Zodat mensen die voor het eerst een huis willen kopen... en huiseigenaren met verhuisplannen... dat die stap voor stap ook weer wat makkelijker die stappen durven te zetten. Zo halen we de woningmarkt langzaam maar zeker van het slot. En daar kan ook een sector als de bouw stevig van profiteren. En bovendien bevorderen we langs deze weg de arbeidsmobiliteit op de arbeidsmarkt. Mevrouw de voorzitter. Het regeerakkoord bevat één hoofdstuk over duurzaam groeien en vernieuwen. Maar, wil ik je zeggen, versterking van het groeivermogen van onze economie... is dwars door het hele akkoord heen een kernpunt in onze plannen... Ik heb eerder al gesproken over de samenhang tussen de grote hervormingen. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. En de economische structuurversterking. Daar zullen we op termijn de vruchten van plukken. Ondertussen staat Nederland sinds dit jaar weer in de top 5 van de meest concurrerende economieën. Om die positie te versterken investeren we extra in fundamenteel onderzoek. En blijven we werken aan betere samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit in aansluiting om het succesvolle topsectorbeleid van de afgelopen jaren. We versterken de innovatiekracht van ons land... door de ambities voor schone energie en vergroening van de economie naar boven bij te stellen. Nederland heeft op terreinen als water en landbouw alles in huis... om internationaal een nog grotere rol te spelen in verduurzaming en vergroening. Daarnaast blijven we werken aan een goede infrastructuur... en zetten we het mes in regels die ondernemerschap in de weg staan. In totaal brengen we de kosten van regeldruk met 2,5 miljard euro omlaag. Zo geven we lucht en ruimte aan de samenleving. Cruciaal voor de groeikracht van onze economie is het onderwijs... dat aan de basis ligt van de innovatieve en concurrerende economie die we nastreven. We hebben de ambitie om ook met de kwaliteit van ons onderwijs... tot de top 5 van de wereld te behoren. Daarom gaan we deze sector bij de bezuinigingen per saldo ontzien... Wat niet wil zeggen dat we niet ingrijpen. Zo voeren we een sociaal leenstelsel in en vervangen we de OV-studentenkaart door een kortingskaart. Met dit type maatregelen spelen we binnen de onderwijsbegroting geld vrij voor investeringen in de kwaliteit van docenten en schoolleiders, in de versterking van het middelbare beroepsonderwijs en daarmee in onze vakmensen van de toekomst. En natuurlijk, mevrouw de voorzitter zijn we ons bij dat alles zeer bewust van het feit dat Nederland een exportland is... met een open economie en een lange internationale traditie. Nederland heeft een open houding naar Europa en de wereld. Daar verdienen we ons geld. Daar hebben wij een gedeelde verantwoordelijkheid voor vrede en veiligheid. Ik benadrukte eerder al hoe wezenlijk Europa is voor ons land. De samenwerking zoals die na de Tweede Wereldoorlog tot stand is gebracht... heeft Nederland en andere landen... In de Europese Unie veel gebracht in termen van stabiliteit en welvaart. Die resultaten moeten we koesteren. En we moeten tegelijkertijd vooruitkijken om ervoor te zorgen dat de Europese samenwerking in de toekomst blijft bijdragen aan de welvaart en het welzijn van de Europese mensen. Een stabiele muntunie is daarvoor een eerste vereiste. Nadat dat Europa zal Nederland zijn bijdrage blijven leveren. Positief waar het kan en kritisch waar het moet. Over de grenzen van Europa en de mondiale economische crisis heen verandert de wereld in snel tempo. De onstuitbare economische opkomst van landen en regio's in Azië en Zuid-Amerika opent nieuwe mogelijkheden voor onze bedrijven, maar legt tegelijkertijd extra druk op voedsel, energie en grondstoffenvoorraden en op het klimaat. Het buitenlands beleid van Nederland blijft gericht op economische diplomatie op ontwikkeling en op bevordering van de internationale rechtsorde en mensenrechten. Het is waar dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking lager wordt... maar we blijven internationaal bij de koplopers behoren. Om de effectiviteit van het beleid te vergroten... kiest het kabinet de komende jaren voor meer samenhang in de driehoek... defensie, ontwikkelingssamenwerking en internationale handel. De nieuwe minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking gaat daarmee aan de slag met een speciaal investeringsfonds dat ze samen met het bedrijfsleven gaan opzetten... geeft het kabinet vorm en inhoud aan de overtuiging... dat de O van ontwikkeling, maar ook de havenhandel elkaar kunnen versterken. En dan, mevrouw de voorzitter, wil ik kort stilstaan... bij de manier van werken van het openbaar bestuur in ons land. Wat voor overheid willen wij zijn? Allereerst kiest het kabinet dwars door alle dossiers heen... voor een slanke en doortastende overheid die zichtbaar hoge kwaliteit levert... en niet aarzelt om aan de kant van mensen te gaan staan. Dat begint ermee dat werknemers in de zorg, het onderwijs... maar ook bij de politie genoeg ruimte moeten krijgen... om hun vakmanschap volledig in te kunnen zetten voor de samenleving. Minder verantwoording en controle. Meer vertrouwen en meer mogelijkheden... om als vakman of vakvrouw promotie te maken... We investeren extra in de zichtbaarheid van blauw op straat. En we gaan door met het beleid van strenger en eerder straffen... en meer aandacht voor slachtoffers van misdrijven. Aan de kant van mensen gaan staan betekent ook... minder ruimte voor woningbouwcorporaties om financiële risico's te nemen. Verlaging van topsalarissen die met publiek geld worden betaald. En een strengere regulering van de maatschappelijke functie van de banken. Inclusief een maximering van de bonussen. In het immigratie-integratiebeleid kiezen we voor duidelijke en strenge eisen aan nieuwkomers. Bijvoorbeeld op het gebied van inkomen en beheersing van de Nederlandse taal. Alle toeladingsprocedures worden aangescherpt, maar Nederland blijft ruimte bieden aan echte vluchtelingen. Voor de groep kinderen en jongeren die hier al jaren verblijven, komt een regeling. En zo voeren we een streng, maar rechtvaardig immigratiebeleid dat rekening houdt met de draagkracht van onze samenleving. Mevrouw de voorzitter, het regeerakkoord bevat ook een aantal ingrijpende hervormingen... voor een nieuwe organisatie van het openbaar bestuur in ons land. Het Huis van Torbek is gebouwd in een tijd dat Nederland ongeveer 3 miljoen inwoners stelde en ook in veel andere opzichten compleet verschilde van de huidige samenleving. Dit kabinet is van mening dat we er verstandig gaan doen het bouwwerk opnieuw aan te passen... aan de huidige netwerk- en informatiesamenleving. Aan de nieuwe financiële realiteit en aan de veranderende verhouding tussen de bestuurslagen... inclusief het Europese niveau. En wat die laatste twee punten betreft... het is logisch dat er de komende jaren van alle bestuurslagen... stevige financiële offers worden gevraagd... nu we die ook van mensen vragen. En het spreekt wel vanzelf dat we de Rijksdienst daarbij niet ontzien. De aanstelling van de speciale minister... voor wonen en Rijksdienst onderstreept dit... Wezenlijk voor het functioneren van het openbaar bestuur in Nederland... is de trend dat taken worden gedecentraliseerd. Met dit regeerakkoord zet het kabinet die trend versterkt door. Bijvoorbeeld in de zorg, de jeugdzorg en het huurbeleid. Dat doen we vanuit de overtuiging dat veel taken van de overheid... het beste dicht bij mensen kunnen worden uitgevoerd. Maar om kwaliteit te kunnen blijven leveren... En vanuit kosten- en efficiëntieoverwegingen... hoort er wel een andere maatvoering bij voor betreft de organisatie. Vandaar dat het regeerakkoord voor de langere termijn een eindbeeld schetst... van vijf landsdelen en gemeenten van in principe minimaal 100.000 inwoners. Daarmee doen we niets af aan het grote belang van de identiteit... en lokale en regionale betrokkenheid van mensen. Die betrokkenheid hangt nooit af van organisatiemodellen. Maar een goed openbaar bestuur, dat is toegesneden op de toekomst vraagt wel om keuzes. In goed overleg met de mede-overheden... zal het kabinet hierin duidelijke stappen zetten. Bijvoorbeeld door de samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Diezelfde constructieve, maar duidelijke houding... zal het kabinet ook innemen in de relatie met de Caribische delen van het Koninkrijk. Mevrouw de voorzitter, dit kabinet gaat aan de slag met een groot gevoel voor urgentie en in het besef dat we veel van de mensen vragen. Maar ook vol energie, met een open oog voor de wereld om ons heen... en met passie voor ons mooie land. Met het regeerakkoord dat vandaag voor ligt... maken we Nederland over de huidige crisis heen sterker voor de toekomst. Die toekomst vraagt om een duidelijke koers en ook om duidelijke keuzes. Die toekomst vraagt ook om een stabiel kabinet... dat doorbraken realiseert waar het kan en beschermt waar het nodig is... Dat kan niet zonder pijn. We realiseren ons heel goed dat we grote offers vragen van alle Nederlanders. Maar het kan wel. En het lukt als we de komende jaren op alle niveaus samenwerken... en op alle niveaus bruggen slaan. Naar elkaar en naar de toekomst. Ik dank u wel. Ja, en dat was premier Rutte bij de regeringsverklaring. Hij heeft nu dus het beleid van zijn tweede kabinet uiteengezet. Duidelijk is dat er pijnlijke maatregelen nodig zijn, zei de premier diverse keren. En zegt ja, het beleid van dit kabinet steunt op drie pijlers. Een solide begroting, een evenwichtige verdeling van de lusten en de lasten. Daarbij zegt hij ook van mensen die het goed hebben, vragen we iets extra's. En een duurzame economie is de derde pijler. En wat ook opmerkelijk is is, is dat er niet expliciet excuses zijn aangeboden voor de onrust die de afgelopen dagen iets ontstaan. He, doordat de koopkrachtblaadjes zo tegenvielen Na aanleiding van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat is allemaal veranderd. Daar sprak Rutte niet over in de woorden zoals hij gisteren gebruikte dat hij een fout had gemaakt als onderhandelaar. Hij staat er nu ook als minister-president. Hij had het over andere woorden. Hij zinspeelde erop dat het draagvlak heel belangrijk is om pijnlijke maatregelen te nemen. En dat dat de afgelopen dagen wel gebleken is. He, dat draagvlak heel erg belangrijk is. En verder zei Rutte heel duidelijk van wij beseffen dat we grote offers vragen van de Nederlanders maar we zijn bereid om bruggen te slaan en als je goed bruggen kunt slaan dan moeten offers ook gebracht kunnen worden en dan is er ook draagvlak voor. En ja met die woorden kwam hij aan het einde van de regeringsverklaring die zo'n 25, 26 minuten heeft uh, geduurd uh, dan zal er even kort geschorst worden en dan zal uh, over ik begrijp over een kwartier, een kwart voor drie het echte debat uh, gaan plaatsvinden met de Tweede Kamer. Maar gebeurde gaan we uitgebreid over horen op Radio 1 hier natuurlijk vanmiddag. Uh, een half uur later dan uh, natuurlijk was gepland. Elsbest zit klaar, Thijs zit klaar. Thijs, vertel maar wat gaan jullie doen in Dit is de Dag? Ja, we hebben hier mee zitten te luisteren en kijken naar de regeringsverklaring met Arendt-Jan Boekestein. Voormalig VVD-Kamerlid, tegenwoordig politiek commentator. En in de studie in Den Haag heeft meegeluisterd eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid Han Noten. En ook historicus Wim Berklaar is hier. Dus met hen gaan we zo meteen doorpraten over wat er allemaal is verteld. Dat doen we na het nieuws van half drie van twee over half drie. Gelezen door Dorald Megens. Radio 1 Het NOS-journaal. Iedereen zal de pijn van de maatregelen voelen. Dat heeft premier Rutte gezegd in de regeringsverklaring in de Tweede Kamer. Volgens hem zijn er ook na de aanpassingen van gisteren negatieve effecten voor de koopkracht voor grote groepen mensen. Maar volgens hem houdt de nu gekozen oplossing rekening met alle inkomensgroepen. Rutte vindt dit kabinet de logische uitkomst van de verkiezingen van twee maanden geleden. Hij zei dat als twee partijen zo afgetekend winnen, dat een bijzondere verantwoordelijkheid schept om verschillen te overbruggen. Volgens Rutte begrijpen mensen beter dan ooit dat de crisis niet vanzelf overgaat en dat we de rekening samen moeten dragen. Hij benadrukte dat samen met de eerdere maatregelen er tot 2017 voor 46 miljard euro wordt bezuinigd. De te noemen het breed gedragen besef dat moeilijke maatregelen onvermijdelijk zijn, de basis is waarop het regeerakkoord kan worden uitgevoerd. De Tweede Kamer begint zometeen aan het debat over de regeringsverklaring. En dat is het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Dames en heren, de regeringsverklaring... De regeringsverklaring... De regeringsverklaring van het nieuwe kabinet. Het woord is aan de minister-president. Mevrouw de voorzitter, grote beslissingen zijn nodig... en pijnlijke maatregelen zijn onvermijdelijk. Van dat besef is de Nederlandse samenleving diep doordrongen. Dit is de dag van de regeringsverklaring. Gaat het kabinet Rutte II spitsroeder lopen in de Tweede Kamer? Na alle tumulten rond de zorgpremie of is de kou uit de lucht na de excuses van Mark Rutte gisteravond. Een taal politiek commentator Antja Boekstein, voormalig VVD-Kamerlid. Ja, gisteren waren de excuses, die waren er nu niet, hè? Ik denk, ik zit een beetje na te denken. Gisteren heeft hij dus zijn excuses aangeboden, eigenlijk een beetje in zijn hoedanigheid als uh, VVD-partijleider tegen de VVD-achterban. Vandaag is het de prime minister, is hij premier. En dan is het een beetje raar om excuses aan te bieden aan je eigen achterban. Dus het is echt wel een hele elegante oplossing. In Den Haag zit Han Noot, senator voor de Partij van de Arbeid. Ja, er zijn mensen, meneer Noot, die zeggen... de echte premier van Nederland die stond gisteren tijdens die persconferentie in het midden. En zijn naam is Diederik Samson. Oh. Ja? <hums> En uh, vond u dat ook? Nee, vind ik helemaal niet. Nee? nee. En het feit dat er nu uh, niet uh, excuses aangeboden zijn door Mark Rutte, wat vindt u daarvan? Dat vind ik prima. Ja? Ik ben het met Boekestein eens. Het is elegant, Maar je moet ook ophouden. Eén keer excuses lijkt me genoeg, zijn. Historicus Wim Berkelaar, voor jouw beroepsgroep zijn het dagen om te smullen. Lijkt mij opengebroken akkoorden. Sorry zeggen de premiers, dat gebeurt niet elke dag, hè? Dat is zeker waar. Nee, uh -huh. dit is natuurlijk kostelijk. Ja, ik Historische ik... dagen. Ja, nee. Of niet? Ja. ja, een historische dag. Ja, ik moet denken aan, ik heb nooit gehoord natuurlijk, minister-president De Geer, die kennen we van de oorlog. Die had in 1926 heeft hij ook zo'n uitgebreide regeringsverklaring afgelegd. Omdat hij dacht, ik moet, hij had een heel moeizaam tot zand gekomen kabinet. Ik moet me even laten zien. Dus dat is de traditie van die regeringsverklaring. Mooi. F. Starik, u bent een van de dichters die al tien jaar lang gedichten schrijven voor mensen die eenzaam begraven worden. zonder familie of vrienden erbij. En vanavond een documentaire daarover op televisie. Is een uh, eenzame begrafenis met een gedicht erbij minder verdrietig? Uh, misschien wel meer verdrietig. Oh ja? Ja, omdat er dan tenminste bij gedacht, gevoeld en begrepen wordt. Dus u verhoogt... als je iemand zomaar wegbrengt zonder daar een woord uh, over te spreken, lijkt me dat uh, treuriger dan. Wanneer er wel gesproken wordt. En dan ook nog eens heel lief. Ja. <laughs> Goed. Lieve Gijzen, alias Gili, theatermaker uit België, treedt vanavond uh, voor het eerst op in Nederland met een show. waarin de wereld van mediums als Char en uh, Olivier te kijken worden gezet. Welk medium doet u het liefst na eigenlijk? Uh, ik doe ze helemaal niet na. Ik zet ze uh, met veel plezier te kakken. <laughs> M maar niet door ze na te doen? Uh, jawel, en ze te overtreffen in hun eigen vakgebied. Maar het verschil met mij en hun is... dat ik heel eerlijk ben over het feit dat ik heel oneerlijk ben. Ja, en dat zijn zij niet? Uh, zij zijn, uh, ja, de ene noemen het charlatans... de andere noemen het bedriegers. Uh, vindt het zelf maar uit. Uh, maar zij zijn helemaal niet eerlijk, nee. Onze dichter bij de dag is vandaag, Rinske Kegel. Het gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier... En u kunt reageren op de uitzending via de website, dit is de dagpunt, nu of via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Ja, terwijl de Tweede Kamer nu gaat reageren op de regeringsverklaring van dit derde paarse kabinet... proberen wij erachter te komen hoe grote kans is dat het kabinet de rit fatsoenlijk uitzit... zonder dat het land in opstand komt. We horen de, de, de, de stemmen en de namen al van de mannen met wie we dat gaan doen. Han Noten, arendt Boekestein en uh, historicus Wim Berkelaar. Ja, uh, meneer Boekestein, wat viel u op tijdens de verklaring van de premier? Nou ja, ik heb toch wel een beetje een paars gevoel nu gekregen. Hè? En, en, en is dat ook, positief in ieder geval? Ik, ik vind, mijn standpunt is eigenlijk heel simpel. Ik denk dat er, dat er heel veel erge dingen nog aan staan te komen. We zitten in een crisis. De regering gaat uit van 1,25% groei per jaar. Nou, als je naar Europa kijkt, dan kan dat zomaar lager uitvallen. Nou, in, in zulke slechte tijden vind ik het heel verstandig om met de PvdA te regeren, om elkaar goed vast te houden. En een heel belangrijk bezuinigingsprogramma door te voeren. Je zou niet liever willen dan de regering met het Partij van de Arbeid. dat ze goed naar je luisteren. Ja, maar zeker in deze tijd. omdat er nog zoveel. Kijk, als je dus echt heel erg moet ingrijpen. en ik vrees dat het nog erger zal worden. dan wat we nu denken. dan heb je de PVDA ook heel hard nodig. om het samen te doen. Mm, meneer Noten, is de liefde bij u ook zo diep? Het verstand wel. En uh, daar heeft, heeft de heer Boekestein wel gelijk in. nog. Er zijn natuurlijk hele ingewikkelde tijden. En er valt weinig te verdelen, behalve heel veel verdriet. En gelijktijdig moet je wel je infrastructuur op, op orde houden. Um, en dan denk ik wel dat het goed is dat beide flanken, binnen, binnen het redelijke, hè, de, dat, die, uh, dat die die klus gezamenlijk gaan, uh, gaan klaren. Of in ieder geval die ambitie hebben. Ja. Dus ik ben het wel met Boekenstein eens. Met zeker in deze context. Kijk. Uh, zou het geld uh, tegen de plinten aanklotsen... Dan, uh, dan konden we misschien een andere regering neerzetten. Maar dat is nu niet zo. We hebben een moeilijke tijd voor de boeg. Ja, en dat zou niet beter met de SP, met GroenLinks en het CDA kunnen wat u betreft. Ik wil geen enkele andere partij disqualificeren. Maar ik denk wel dat het goed is dat het twee partijen zijn, eerlijk gezegd. Het komt nog een stuk problematiek straks richting de Eerste Kamer. Maar twee partijen, het zijn twee mensen die elkaar ook hebben weten te vinden... volgens mij Rutte en Samson, dat lijkt me ook heel belangrijk... Um, en ze hebben beide toch, vind ik ook, het, het, het lijkt nu anders... maar ze hebben beide toch het belangrijkste uh, agendapunt... hebben ze overeind weten te houden. Namelijk? Nou ja, voor Rutte is dat toch echt heel fors ervoor zorgen dat die uh, toekomstige rekening van de staatsschuld dat die, uh, nu betaald wordt. Uh, ze, ze streven nog steeds naar een begrotingsevenwicht. En dat, dat is redelijk ambitieus. En voor, voor Samson is dat uh, toch de, de pijn zo eerlijk mogelijk verdelen. En voor beide is dat met behoud van de infrastructuur. Beide hebben er toch voor gekozen om, om de, zeg maar het economisch perspectief, onderwijs, uh, om, uh, om dat te beschermen. Ja, u bent blij, de, blij met het kabinet. Bent u ook blij met de formatie en wat daarna allemaal gebeurd is, meneer Boekstein? Nou, ja, daar kan natuurlijk niemand uh, blij mee zijn. En, uh, maar juist, weet je, het probleem wat ik een beetje heb is omdat ik zo graag wil dat het kabinet slaagt. Uh, is de stoute Boekenstein een beetje verdwenen. Ik bedoel, we kunnen hier wel grappen over Dan maken. Dan is het de laatste keer dat u hier geweest <laughs> bent, Goed, ik zal nog één kritisch opmerking. Heel graag. Kijk, het is natuurlijk, er zijn heel veel dingen vreselijk misgegaan. Het allerergste vond ik dat... Uh, goed, ik kan me nog voorstellen dat je via die Wouter methode op deze manier gaat uitruilen. De postmethode kan... met een soort kwartet. Hè? Jij, mag ik van jou de nivellering, dan mag je van mij ja. de ziektekostenpremie. En dan kan ik je ook nog met enige uh, <laughs> fantasie voorstellen dat je dan die fout maakt van die nivelleren via de ziektekostenpremie. Hoewel dat moeilijk voor te stellen is. Maar vervolgens, als het dan dus knalt en je zegt dagenlang niks. dan had Mark Rutte wel heel erg gelijk op die zaterdag. die zei: van Dames en heren, dit is wel een briljante. Uh, dit is niet een erg briljante communicatiestrategie geweest. Dus dat vond ik. Echt zorgwekkend van mijn partij. Dat ze gewoon dagenlang niks gezegd hebben. Nee. En ik was ook heel. Maar wat blij. is de verklaring daarvoor? Ja, ze zaten ze met elkaar... Uh... Nou, spindokters zijn heel vaak mee bezig van... Jongens, we zeggen gewoon niks. We nemen de telefoon niet op. We praten gewoon niet met journalisten. En dan hopen we dat het vanzelf overdrijft. Maar dit was natuurlijk zo'n ontzettende fout. Ja, ik sprak en, pas die... iemand uit de partij die zei van... Uh. Ja, eigenlijk zijn wij ook nog amateurs. We zijn nog niet zo gewend om de grootste partij van het land te zijn. En dat zijn we nou ineens. En iedereen kijkt naar ons, wat moeten we doen? Nou ja, dat, ze hebben natuurlijk alweer een kabinet achter de rug. Hè. Maar laat, laat ik ruiterlijk zijn, dit was natuurlijk helemaal niet goed. Als er een probleem is, moet je juist direct uh, daarop uh, op handelen. En u vindt uh, ook dat de Rutte... Nou, Arne-Jan, ja. ik heb hier nog wel even gedachten bij. Ja. Um, er is een bekend een fragment geweest van Gerry Eikhoff... en een verslaggever die gaat de wijk in. Ja. Dus dat is net nadat die plannen bekend gaan. Die gaan naar Amsterdam en Amersfoort, Amsterdam-Zuid en Amersfoort. En dan in beide gevallen komt hij verbaasd terug... denkend van, ik krijg allemaal verontwaardigde... Uh, Middenklasse burgers, die met die uh, witte gezinnen. En niemand mart. En je weet, de VVD'er, gemiddelde VVD, is een aardig mens. Is een vrij ontspannen figuur. Uh, he, ook in de politiek, daar kun je goed mee omgaan. Dus ik kan me ook nog voorstellen dat Mark Rutte eigenlijk denkt. Uh, ik heb miljoenen Mark Rutters achter mij. En die zijn net zo flexibel als ik ben. Dus ze hebben misschien hun eigen electoraat ook wat onderschat, is mijn indruk. R Kijk, de PVDA PV is ja. in gemiddeld altijd wat verzuurd. Uh, een lastpost. En die heeft misschien ook een achterban waar ze wat waakzamer worden. Gaat het nog, meneer Noten? Ja, ja. nee, ja. ik zit heel <lacht> rustig. En, uh, ik krijg hem ook in het beeld, uh, Absoluut. <lacht> Maar weet je wat ik zo erg aan vind? Deze, deze fout is zo duur, omdat we juist we hebben nu charismatische leiders nodig. Die zeggen, jongens, het is heel ernstig. Er is wel een licht aan de tunnel als we allemaal bereid zijn offers op te brengen. En nu hebben we het toch mee uh, bijgedragen aan een cultuur... waarin sommige mensen in Nederland nog steeds denken van... dat bezuinigen dat is allemaal onzin. Dat is allemaal onzin. We moeten gewoon doorgaan met alles. Nou, dat is dus een heel verkeerd beeld. Ja. Je moet juist uitleggen... Dat we grote offers moeten brengen. Er werd ook wel gezegd, uh, Gili, uit België afkomst, dat het hier wat te snel is gegaan allemaal. Jullie hadden ervaring met een wat langere formatie. Waren we, daar niet dit soort problemen? We hebben het uh, wereldrecord zelfs in ja. het ja. land uh, en, zonder en regering. er lag er toen nog een heel goed akkoord ook. Uh, ik, ik moet zeggen, op een gegeven moment had ik zo het gevoel dat de mensen rondom mij en ik zelf ook het eigenlijk gewoon opgegeven hebben. Van we horen het wel als het zover is. En we hebben ons eigenlijk voornamelijk geconcentreerd op die datum: van halen we het record of niet? <lacht> ja. De inhoud deed er niet meer zo toe. De inhoud deed er helemaal niet meer toe. Er schijnen heel wat problemen te zijn. Er zijn ook problemen, maar er worden ook heel veel problemen opgeklopt. Uh, jullie hebben hier het, de ervaring met de, de rechtse extreemrechtse toestanden, die hebben wij al jaren. Zijn we zelfs al beu, die zijn al over de top. Ik zeg het, in, in, met, de, met die laatste regeringsvorm was echt... Op de duur was het... Ja, huilen met de pet op en dan kan je er alleen maar mee lachen, denk ik. En dan, dan, maakt, dat dan maakt het ook niet meer uit wat eruit komt. Vooral dat is het. Hebben ja, het maar toch je moet wel gewoon... een felicitatie krijgen. Want uh, wat je ook van die Rupo en de zijne kan zeggen... er zit natuurlijk een heel fatsoenlijk kabinet. Kijk, Bart Wever heeft natuurlijk nu gewonnen in Antwerpen. En op zijn manier uh, heeft hij een constructieve rechtse oppositie. heeft natuurlijk Vlaanderen lang uh, de winter terzijde genomen. Maar als, als regering is het helemaal zo slecht niet, hoor, in België. Nee, wij, dus, wij mogen er nog een puntje aan zuigen, vrienden. Ja, ik, ik, heb, ik geef ze ook zoek, mijn complimenten. Ja, het, heeft, het heeft een tijdje geduurd voordat ze er waren. En dat was op zichzelf <lacht> was dat wel heel bijzonder. En ik kijk altijd naar Canvas, omdat ik uh, ook, ook wel eens een keer... Uh, gewoon niet geconfronteerd wil worden met onze eigen ellende. <lacht> en, um, en, en wat me daar opviel was, toen het kabinet er zat... Uh, zat er wel, ondanks het feit dat het een complex kabinet is... Hè, met, met veel partijen en, en veel druk, zat dat toch wel... Ook alweer een stabiel kabinet, wat zijn begroting vrij snel op orde had. En wat snel een nieuwe begroting moest maken, net als deze eigenlijk ook, moest heronderhandelen en daar ook in slaagde. Ja. Dus het is, weet u, iedereen heeft zijn oordeel maar. Maar de, maar de conclusie die je volgens mij moet trekken is dat het achteraf makkelijker is om zo'n proces te beoordelen dan op het moment dat je erin zit. Ja, precies. Dat kan wel het oordeel heel anders luiden. Ja, Toch nog één vraag aan ja. u. Wat is voor u de verklaring dat de, de VVD-achterban in deze... De ja, formatie eigenlijk zoveel mondiger was dan de PvdA-achterban. Want... Be beide achterbannen waren tijdens de formatie volstrekt onmondig. Nou ja, en, en, maar ja, maar dat is wel, ik denk dat De laatste dat... twee weken dan. Ja, maar ik denk dat dat wel een deel van de verklaring is geweest. Een deel van de verklaring is toch wel geweest dat, dat de hele formatie snel heeft plaatsgevonden. Dat dat echt een hele beperkte kring is geweest. Jawel, maar mijn vraag is vooral, waarom accepteert uw achterban bijvoorbeeld zo'n bezuiniging op ontwikkelingshulp? Dat zou tien jaar geleden niet gebeurd zijn. Ja, maar wij zijn het wel al langer gewend om door de telegraaf volstrekt afgezekerd te worden zonder enige inhoudelijke reden. En dat is voor de VVD totaal nieuw. Maar dat is toch geen reden om die bezuiniging te en of, accepteren? En of waar het, waar het om gaat, is dat de druk niet alleen maar van binnenuit komt bij partijen, maar ook van buitenaf. En, en ik vind dat de campagne die richting VVD gevoerd is, wel heftig is geweest. En dat heeft ook reacties opgeroepen. Als u nu goed kijkt. kijk Allereerst vind ik dat er een fout is gemaakt rondom communicatie die niet gering is. Op het moment dat je naar buiten moet komen, moet je met heldere cijfers naar buiten komen. Die waren er niet. Vervol en vervolgens lok je dan ook uit dat, dat anderen in die buitenwereld hun eigen cijfers gaan maken. Nou ja, dat zijn media, die hebben er belang bij... om zo geprononceerd mogelijk te zijn. Ja, dus maken. als er media waren geweest die net zo fanatiek... op de Partij van de Arbeid en de Ontwikkelingshulp hadden ingehakt... als de Telegraaf heeft gedaan bij de VVD... dan was uw achterban ook in opstand gekomen, zegt u? Uh, ja, maar je zou ook... Misschien moet, misschien moet je even een ander voorbeeld pakken... als je uh, straks de WW... want uh, de Ontwikkelingshulp is ja. altijd een ingewikkeld voor, onderwerp... Maar, als je straks de WW echt heel erg concreet gaat maken, dan komt hij, denk ik, met een harde dreun binnen. En dat zou ook nog eens een keer voor het ontslagrecht kunnen gaan gelden. Dus daar zitten een aantal zeg maar, klassieke thema's in het regeerakkoord, waar de achterban van de Partij van de Arbeid het heel moeilijk mee gaat krijgen. Ja. Dit is de dag. Jamie Lydell, Another Day. We zitten hier aan tafel met commentator Arjan jan Boekenstein, PvdA-senator Han Noten en huishistoricus Wim Berkelaar. Ja, Wim, het viel mij op dat er in de regeringsverklaring de nodige historische verwijzingen langskwamen. Hè? Ja. Kort van de linden, Linde, de pacificatie, Koendus, de schoolstrijd. Is dat uh, omdat uh, Rutte Historicus is, denk je? Ja, je mag het hopen. Ik, ja, je, hebt, je hebt altijd gedacht bij Rutte dat hij het niet zoveel meer aan gedaan heeft. Hè? dat, dat vak. Hij is natuurlijk van alles gaan doen. Ik geloof directeur en een fabriek en, en laatste staatssecretaris van de sociale zaken. Nou ja, allemaal wonderzwaardig hoor, Dat hij dat allemaal doet. Maar wel historicus. Was... Ja. Nou, het was wel een beetje weg. Ja, maar goed, ik doe niks anders dan dat. Dus dan is het ook een beetje. Hij, hij is natuurlijk wel een maatje groter dan ik zelf. Omdat hij van alles doet. Maar, maar ik vond het leuk dat hij het deed. Probeert Zommer. hij daar legitimiteit door te verkrijgen? Door te zeggen wij staan in diezelfde traditie? Want dat zei hij eigenlijk. Ja, nou weet je, Elspeth, ik wil daar niet wantrouwend over doen. Uh, als hij het zou willen doen, dan vind ik het erg, erg, erg mooi. Ik ik vind het altijd mooi als mensen even naar hun voorgangers verwijzen. Mm, dat dus vind ik gewoon mooi. Ja, dat vind ik leuk dat hij dat doet. En weet je wat, wat ik ook aardig vind? Maar dan wijk ik even iets af. Uh, Aan Jan zei net, ik ben blij met dit kabinet. vanwege. Uh, we moeten ook met een heel lang zeggen de andere flank regeren. Ik ben er ook blij mee. En ook om een andere reden. De PvdA ministers van Financiën zijn altijd de beste van dit land. Dat begon al bij ander Vondeling. Dat hebben we gezien met... Uh, liefding Ja, Piet liefding Rieft, Hofstra. Ja, allemaal. Ja, je hebt hem gelijk. Kok, zijn, Bos. Nou, bos, geweldig. Je kan zeggen wat je wil. Er is natuurlijk nog wel eens wat gemopperd over die bos. Maar die, die PvdA-ministers, als je die een portefeuille geeft... ik zie Dijsselbloem weer opereren in Europa... ik word er helemaal warm van. Ah, ik denk, uh, ja. Dat gaat helemaal goed met die centen. Financiën en Koningshuis, dat moet je nog geven. Ja, ja, Dat is ook waar. Ja, ja, u, u, u, u Dat net ook nog wel eens een monarchie. Er moeten pijnlijke maatregelen genomen worden, Wim. En dan is het de vraag welke leider krijgt het er wel door en welke niet. Laten we eens even luisteren naar Lubbers. Ooit een leider die ook moest bezuinigen... tijdens de regeringsverklaring van 1986. We zijn er nog lang niet, nog met de werkeloosheid, nog met het tekort van de overheid. Dit betekent nu doorgaan met een versobering in het uitgavenbeleid. Niet met de botte bijl, wel systematisch en consequent om de lasten niet alsbaar op de toekomst af te wentelen. Ja, had Lubbers een uh, natuurlijk gezag, Wim? Nou, hij had natuurlijk geen natuurlijk gezag, moet je voorstellen. Hij kwam aan in 82, toen Van Acht, toen zei ik uh, vertrek naar het veelkleurse herfstpost, hè, dat beroemde vrouw, waar hij eigenlijk een beetje ook nog een trapje gaf van Lubbers, van nou ja, laat Lubbers dan maar overnemen, die zit toch al in mijn nek te heigen, die laspost als fractievoorzitter. Dus hij heeft het als 43-jarig, want hij als 43 nog niet aantrad hij heeft het moeten verwerven. Maar ja, dat eerste kabinet, dat, wij zijn allemaal van een generatie, dat hij die ambtenaren, en wat hoogst noodzakelijk, want het kabinet van Acht Wiegel had natuurlijk gewoon puinhoop achtergelaten, Wiegel is natuurlijk gezellige broek, die loopt overal te toeteren... maar heeft een puinhoop achtergelaten. Hij heeft uh, de CDA-minister van Financiën laten vallen, hè, destijds. Uh, Frans Andriessen die trad af. Dan komt Lubbers, die zet die ambtenaar in min drie. Nou, daar heb je gewoon politiek moed voor nodig. Het hele binnenhof met schuim en noem maar op. Hartstikke goed Cabinet, he, he, he, heeft Rut, kabinet. Heeft Rutte dat ook in zich, denk je? Ja, dat is wel de vraag. Kijk, bij Rutte heb je wel soms het gevoel... hij wil zo graag premier blijven. En hij, eh, trouwens geeft zaterdag... Hij, eh, hij duikelt van succes naar succes. Daar zit het beide in. Hè? <laughs> dus dan valt hij weer, en dan staat hij op. Het is wel een overlever. Maar ik, nee, hij heeft nog niet de statuur van Lubbers voor mij. Maar hij kan het krijgen, maar hij heeft het nog niet. Maar is hij niet te lollig voor een cris crisispremier? Hangt, heeft hij niet te veel de lach aan zijn kont hangen? Ja, dat was natuurlijk zo. Dat lachen, daar heb je gelijk in. Of dat nou nog steeds zo is. Kijk, vergeet niet het eerste paarse kabinet. Dat weet je nog, hadden we oppositieleider NEE Heerma. En dat kabinet, Gerrit Salm, ons lachenbekje, wat overigens een uitstekende minister van Financiën was. Niet van de Pijj. Nee, van de VVD, die kunnen dat natuurlijk ook leveren. Maar Voorheen geen lid van de PvdA. Ja, ik wil u toch als historicus even op een kleine gewenst. Maar kijk, die, uh, uh, toen was het ook, uh, dat kabinet zat, zat vol met lachenbekjes. Kan je dat nog in dat uh, he, Heerma begint over gezinsbeleid? Ja. Nou, ze zitten zo met te lachen. Met en, ja. en toch was het ook een goed kabinet. Dus het kan, je kunt lachen. Maar het was geen crisistijd, en nu natuurlijk wel. Dat is waar, dat is waar. Ja, dan en Lubbers die keek ernstig en die was ernstig. Ja. ja, maar wat Lubbers ook deed, dat was, Lubbers had natuurlijk wel een sterk maatschappelijk uh, uh, veld waar hij op kon uh, vertrouwen. Hij kwam natuurlijk ook uit de werkgeversvereniging, waar hij een belangrijke rol had gespeeld. Hij, ja. hij, sloeg, uh, hij slaagde erin als ik het goed heb. Om, uh, om een commissie-Wagner uh, rondom industriebeleid op te tuigen... wat echt een doorbraak in het denken was. Hij durfde dat ook los te laten. Dus hij durfde dat ook af te geven. Dus het was wel een man die niet alleen maar op het Binnenhof regeerde. Laat ik het zo zeggen. Het was wel echt een man van buiten. En dat, dat is met, en dat Helemaal is met Rutte minder. En dat is met Rutte echt minder. Zou, uh, dat dan is dan met dan de huidige generatie minder, hoor. Maar je zou kunnen zeggen misschien dat de, de vervreemding tussen kiezer en gekozen... om die modeterma weer uit de kast te halen... is natuurlijk nu nog veel groter... In de tijd van Lubbers. Hè? Het is eigenlijk Sommige. alleen maar erger geworden. Dus het is voor een, voor een, een premier veel moeilijker nu dan, dan uh, onder Lubbers. Wat ik wel het voordeel van Mark Rutte vind, en dat vind ik toch wel heel belangrijk, is dat mensen zeggen altijd dat die soepelheid dat, dat nadelig is. En dan waar is hun principe, en waar is hun bruggengraad nou. Ik vind juist in een land dat zo verdeeld is, we zijn een om tot het botverdeeld land, moet je dus juist politici he hebben... die bruggen kunnen bouwen. Nou, de kiezers hebben gezegd, de PvdA moet heel groot worden... en de VVD moet nog groter worden. Dan betekent het gewoon dat als politici moeten zeggen... Nou, dan moeten we dus naar luisteren en dat moeten we gaan ja, doen. We geen huis, nu... zegt u. En dan moet je dus heel pragmatisch... en dat, en dat bewonder ik in de generatie Mark Rutte... Dijsselbloem en ook Diederik, die straalt dat uit. Hè. Wij, krijgen, wij hebben die opdracht gekregen en we gaan dat goed doen ook. En we houden elkaar 4,5 jaar vast. Nee. Dus gaat gaat, het het land... lukken, gaat ja. dat lukken zonder gemeenschappelijke visie? Want ze zeggen ook steeds, we hebben geen gemeenschappelijke visie. Nou ja, dit is, dit, dit, dit is wel een visie. Van, ze, alle, ze hebben allemaal besloten, en, en daar prijs ik overigens de PvdA voor... om echt flink te gaan bezuinigen. Daar ben ik de PvdA zeer dankbaar voor dat ze dat doen. Ja. Daarnaast heeft de PvdA gezegd, in tijden van crisis vinden wij wel dat we uh, het ook eerlijk moeten delen. Dat is best wat voor ja. te zeggen. Nee, maar dat is geen visie, dat is een pragmatische uitruil. Dat zeggen ze ook steeds. En wanneer dan, is iets dan een visie? Want ik word altijd wel een beetje chagrijnig van het woord, moet ik zeggen. Wanneer, nou ja, wanneer is er sprake van een visie? Samsom die wilde wat schrijven voor het regeerakkoord. Of, ja, dat was het regeerakkoord en toen zei je toen zei Blok... doe maar een spreadsheet met wat cijfers. Ja, oh. dat, nee, okay. ik snap je uh, opmerking wel, Thijs, maar je moet het ook relativeren. Kijk, de beroemde, uh, de beroemde regeringsverklaring, de meest beroemde, was natuurlijk van Joop den Huil. Hmm. En die put uit het Oude Testament en die zei dan, uh, waar geen visie is, komt het volk om. Maar ja, moet je even naar die regeringsbankjes <laughs> kijken. Daar zaten ze dan, uh, het rode kabinet met de witte rand. Nou, Van Acht zat er helemaal niet blij te kijken, hoor. Die jongen zat er echt niet blij te kijken destijds. Nee. En Van acht was toen nog een rode jurist. Dus ze deden Geen wel het alsof niet. ze een gezamenlijke visie hadden, maar hadden ze ook niet. Nou, binnen een ja, maar... half jaar werd toen gevolgd. Het ja. gevolgd. Ja. Ik wil nog te... even ik naar de... de rol van de Eerste Kamer, meneer uh, ja. Noten. Want opnieuw heb ik niet het gevoel dat het nou bij de Eerste Kamerfracties gepeild is of dit regering wel op het draagvlak kan rekenen. Nee, dat is ook niet zo. Dat is niet als... Zou dat niet verstandig geweest zijn? Uh, uh, weinig zin. Je, het, is, het is wel verstandig om uh, al die verstandige mensen in de Eerste Kamer. om er zoveel tijd een keer te raadplegen. En uh, misschien gebeurt dat ook wel. Uh, uh, alhoewel dat dit keer heel weinig gebeurt, dus laat ik het zo zeggen. Het is echt een hele kleine kring, uh, is dat akkoord op ja. stand gekomen. Uh, Terwijl maar je maar, in de Eerste Kamer geen meerderheid hebt. Ja, maar die krijg je ook niet door die Eerste Kamer te peilen. Kijk, met, met, met alle respect voor Roger van Bokstel van D66. maar als je D66 mee wil hebben in de Eerste Kamer. dan moet je toch bij Pechtold wezen. Hmm. En niet bij Van Bokstel. En. Als je, als je het CDA mee wil hebben in de Eerste Kamer, Elko Brinkman... dan moet je toch, dan moet je toch bij Buma wezen. Ja, maar die uh, zijn ook niet gepeild. Nou, dat was ook wel een van de opmerkingen. Ik, ik las gisteren geloof ik in de NRC dat uh, Pechtold gezegd had... dat hij nog steeds niet uh, sinds de verkiezingen contact had gehad met Rutte. Ja. Dat vind ik inderdaad onverstandig. Want dit, dit kabinet moet wel straks... Kijk, in de, in de Tweede Kamer hebben ze een, een meerderheid. Uh, maar in de Eerste Kamer hebben ze die niet. Ze ja, zullen we, samen zaken moeten dit doen. Dit kabinet heeft geen doorzettingsmacht... en zal dus okay. de oppositie op dossiers aan zich moeten binden. We gaan uh, naar het nieuws van drie uur. Daarna komen we bij u terug. Gaan we natuurlijk ook nog even horen in Den Haag hoe het debat verloopt. En we praten hier met komiek Gilly en ook met een dichter... die mooie gedichten maakt voor mensen die onbekend zijn. Dat zo. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag... Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Dames en heren, ik heb als onderhandelaar van de VVD fout gemaakt. Ook ik trek me de commotie van de afgelopen weken aan. En ik bied dan ook mijn verontschuldigingen aan aan iedereen die in de afgelopen weken daardoor in verwarring is geraakt. Ik moet tot mijn spijt constateren dat het vertrouwen de afgelopen veertien dagen niet is versterkt. En dat doet mij zeer. Ik ben in ieder geval blij dat er nou helderheid is. Laat ze maar eens uitleggen wat hier nog sterk en sociaal aan is. Ik vind ook dat zo'n kabinet die met zo'n prutswerk komt, ja eigenlijk zijn business aan moet pakken. Is. U krijgt van mij geen koopkrachtbelofte. U krijgt maar één belofte.